Het is acht uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Groningen zijn voor het eerst verdachten van illegale handel in antibiotica voor de rechter verschenen. De OM wilde zes verdachten veroordeeld krijgen voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid en deelname aan een criminele bende. Dieren mogen alleen antibiotica krijgen van een dierenarts. Sommige veehouders willen sowieso antibiotica geven om ziekte te voorkomen. Ze kopen dan illegale medicijnen. In 2011 werd bij huiszoekingen 3,5 ton aan illegale antibiotica in beslag genomen. Mensen die denken dat ze groene stroom gebruiken... krijgen mogelijk toch elektriciteit uit kolencentrales. Dat komt door de ondoorzichtige handel in certificaten... zeggen maatschappelijke organisaties die een speciale campagne zijn begonnen onder de naam HIER. Via de site van de HIER-campagne kan worden bekeken waar de stroom eigenlijk geproduceerd is. Nederlandse energiebedrijven kopen groene stroomcertificaten... van bedrijven in het buitenland. Waardoor tot nu toe eigenlijk niet te controleren was... of de stroom wel echt groen is. De politie in Brabant heeft beelden getoond... van de aanslag op het gemeentehuis in Waalre vorig jaar zomer. Op bewakingsbeelden is te zien hoe een blauwe wagen... de gevel van het gebouw ramt. Daarnaast stapt een man uit die de auto in brand steekt en wegrent. Het gemeentehuis in Waalre werd door de brand grotendeels verwoest. Al snel was het duidelijk dat het een aanslag was. De bewakingsbeelden waren te zien in het opsporingsprogramma van Omroep Brabant. Het winterse weer veroorzaakt morgen naar verwachting hinder op het spoor, de weg en in de lucht. De NS laat morgen minder treinen rijden. En de ANWB houdt vanmorgenochtend rekening met een enorm drukke spits. Schiphol waarschuwt voor vertragingen of annuleringen van vluchten. Het weer vanavond en vannacht is dus sneeuw, vooral in het zuiden midden van het land. Ook morgenochtend sneeuw. Vannacht vriest het 2 tot 7 graden. Morgen overdag komt de temperatuur waarschijnlijk ook niet boven het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Ik ga naar Management Boek omdat ze alles hebben: 17.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl, gewoon meer. Met goedkope kip blokken supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo ons de winkel in. Maar een kilo kip is geen stuntartikel. Het is een kilo dier. Voor die lage prijzen heeft zo'n plofkip een rot leven gehad. Stop de plofkip bij Albert Heijn en Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl Dit is Radio 1. Twee dingen, zei op de nou altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Er zijn twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning. Elke maandag een nieuw Kamerlid. Ik zweer of beloof dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen. Vandaag Margreet Rijntjes in gesprek met VVD-Kamerlid Bas van het Fout. En heel goedenavond, Bas van het Woud. Goedenavond. Ja, normaal gesproken zouden we, want dat doen we iedere keer in deze serie... op uw werkkamer zitten hier in de, in de Tweede Kamer. Maar er is een technisch probleem. Ja. En dus zijn we uitgeweken naar de mediatoren... waar u vast nog heel vaak zult komen. Ik hoop het, ja. U, u kende ja. de weg nog niet helemaal? Nee, het is, ik ben hier wel een paar keer geweest. Maar de Tweede Kamer is een heel ingewikkeld gebouw... met uh, allemaal gangetjes en sluip door kruip door. Dus ik moet wel even zoeken hoe hier ook weer kwam. Ja. Ja. U uh, heeft vandaag een, uh, een fractiedag gehad ja. in, in Rotterdam. mag u natuurlijk niet zoveel over zeggen. Nee, strikt geheim. Ja. Strikt geheim, zei u net tegen mij. Uh, maar wat blijft u nou bij van zo'n dag? Nou, het is de eerste keer weer dat je al je collega's uh, ziet uh, na het kerstreces. Dus dat is sowieso heel erg leuk. Om even van iedereen te horen hoe het met ze gaat, hoe ze de uh, kerstvakantie uh, allemaal hebben doorgebracht. Uh, dat is ook wel leuk, want gelijk, als je s ochtends aankomt, mensen horen de aankondiging van vanavond. Uh, dat ik hier zou zitten. Dus dat vinden ze dan erg leuk. Uh, wel jammer. Daardoor kon ik niet bij het eten zijn. En uh, het eten en de borrels zijn altijd buitengewoon gezellig bij de VVD. En belangrijk natuurlijk. En heel belangrijk, uh, maar vooral heel gezellig en leuk altijd. Maar uh, ik sla graag een keer over om hier te zitten. Nou stond u vanochtend ook in, uh, in, de, in het AD. U werd ja. geciteerd in een stuk over de AWBZ, hè, uw portefeuille inmiddels, ja. zorg. Uh, is dat ook iets waar mensen van zeggen, hé hey joh, goed gedaan. Ja, ja, daar krijg je dan leuke reacties op. Ik zag je vanochtend in de krant, uh, leuk of vertel eens. Hè, want uh, niet iedereen uh, zit uh, even goed in alle onderwerpen uh, natuurlijk. Dus, maar daar krijg je altijd wel leuke reacties op. Ja. Ja. We hebben u wel gevraagd om iets mee te nemen uit, uh, uit uw werkkamer. Ja. Hè? Uh, en u kwam aanzetten met foto's van uw kinderen, kleine kinderen. Roos en Tijn. Stijn. Stijn, ja. sorry. Um, wat, ze, wat merken zij? Wat krijgen zij mee van papa opeens zoveel weg? Nou ja, dat vooral. Uh, kijk, mijn dochtertje is negen maanden, dus die, uh, nou ja, wat hij ervan mee krijgt, weet je niet precies. Mijn zoontje is 2,5 en, en die heeft er toch wel iets meer door... dat je sinds september toch wel veel meer weg bent nog dan uh, daarvoor. Wat zegt hij dan? dan zegt hij zegt papa, weg. Dat uh, is het eerste wat hij uh, oh. vanochtend ook zei toen de deur uitging. En dan, ja, zeker na zo'n vakantie, is dat wel weer even wennen voor hem. En voor mij ook, dat is dan s ochtends wel weer even zo'n moment... dat je denkt, ja nou zie ik ze eigenlijk bijna de hele week niet meer. Nee. En dat is wel uh, dat is af en toe pittig aan dit baantje. Hè. Ja, uh, want een he, heleboel vrouwen wordt dan de vraag gesteld... voelt u zich daar schuldig over? Hoe zit dat bij u? Nou, schuldig niet. Want ik denk uh, dat uh, kinderen het meest aan hebben aan een vader die, die, die, die leuk werkt doet, die zijn dromen navolgt. Daardoor ben je ook een leukere mens en hoop ik ook een leukere vader. Maar het is wel pittig af en toe, en het is vooral voor mijn vrouw heel zwaar, want er komt meer dan voorheen uh, op haar uh, schouders uh, terecht. Uh, en dat is af en toe als er een van de twee ziek is of zo hè, en, en mijn vrouw heeft ook gewoon een baan, uh, uh, dan, ja, dan, dan voel je af en toe wel schuldig dat je er niet snel kunt zijn. Uh, maar gelukkig heeft zij daar alle begrip voor, mijn vrouw steunt me volledig hierin, die, die heeft mij ook altijd een beetje gepusht dat ik dit zou moeten gaan doen. Maar vooral naar haar heb ik nog wel eens een klein beetje schuldgevoel. Ja. En groeit dat, de liefde daardoor? Nou ja, die, zeker. Die, die verdiept zich ook natuurlijk. Wij, we zijn al lang samen. We zijn uh, nu drie jaar getrouwd, maar zijn al twaalf, uh, twaalf jaar samen. Dus we kennen elkaar heel erg goed. We hebben ook heel veel uh, samen meegemaakt. En zij is altijd wel. Uh, zij heeft altijd tegen mij gezegd van joh, jij moet door in die politiek. Uh, jij moet ook uh, die Tweede Kamer in uh, op een gegeven moment. En dat scheelt natuurlijk wel als het ook ja, een soort gezamenlijk uh, ja. project is, zoiets. En waarom denkt ze dat u dat moet? Omdat ze altijd zag dat mijn ogen het meest gingen twinkelen als ik het over politiek had. En waarom gaan ze dan twinkelen? Ja, ik vind uh, de, de politiek is een van de mooiste dingen om je mee bezig te houden. Het is ook echt een, een, een voorrecht. Uh, je mag meebeslissen en meedenken over de vraagstukken van, van, van het land, de stad uh, waar je woont. Uh, het, het biedt je ook heel veel kans om heel veel interessante mensen te ontmoeten. Heel veel nieuwe ervaringen op te doen. Ja, en dat gecombineerd uh, geeft dat dit voor mij op dit moment in ieder geval de mooiste is die je zou kunnen hebben. U heeft ook een schilderij meegenomen. Ja. Uh, en dat staat hier nu, een heel mooi schilderij van de zee met een uh, zonsopgang, ondergang. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is, wat is het voor schilderij? Nou, mijn opa heeft dat gemaakt. Die uh, is op latere leeftijd uh, is, is die gaan, gaan schilderen en tekenen. En deelde die resultaten daarvan uit aan de hele familie. Ze zijn niet allemaal even van even grote kunstzinnige waarden. Maar wel van persoonlijke waarden natuurlijk. En hij is helaas vorig jaar overleden. Precies op het moment dat voor mij die kandidaatstelling van de Tweede Kamer speelde. Dat was wel erg jammer gevonden. Want hij, is, nou, hij is heel oud voor de 91, geen goede gezondheid. Dus op zich echt een prachtig leven gehad. Maar ik weet zeker dat hij dit heel erg leuk had gevonden. Hij is zelf vroeger burgemeester geweest. En dit heeft hij dus net niet meer mee mogen maken. Dus daarom dacht ik, nou, dat schilderij wat ik nog van hem heb... dat wil ik dan hier in de Tweede Kamer hebben. Ja, maakt hij toch een beetje mee. Maakt hij het een klein beetje mee, ja. ja. Um, u heeft eigenlijk al, voordat u hier kwam, ervaring opgedaan in Den Haag. U bent uh, assistent geweest van Rutte. Toen ja. hij uh, staatssecretaris was. Uh, en ook in de tijd dat hij lijsttrekker wilde worden. En in de, de strijd had uh, met uh, Verdonk. Uh, Frits Hoefnagel was samen met u het campagneteam van Rutte. Ja. En we hebben hem gesproken. En hij vertelt over uw rol destijds het volgende. Uh, uiteindelijk heeft Mark natuurlijk uh, die verkiezingen uh, gewonnen... En uh, nou ja, om uh, Mark zelf maar te citeren, als hij niet zo'n goed campagneteam had gehad, dan was dat niet gebeurd. Dus dat is mede de verdienste van Bas. En uh, de term hardwerkende Nederlander, die kwam uit de koker van Bas. Dat is er eentje die zeker is aangeslagen, is ook uh, uh, typerend uh, uh, voor Bas. Dat hij uh, dus eigenlijk in een hele, hele krachtige term precies weet te vatten van dat uh, wat we uh, over wilden brengen. Ja, hard werken in de Nederlander, weet u het nog? Wanneer u hem verzon? Nou, niet precies de datum meer, maar het was. Uh, we waren toen uitgenodigd om gasthoofdredacteur te worden, uh, Rutte in ieder geval, van uh, Opinio. Dat is een, een opinieblad dat een tijd bestaan heeft. En hij wilde toch ook eens het grote verhaal uh, uh, van Rutte vertellen. Dat was natuurlijk een, een, een belangrijke kans, omdat je als je lijsttrekker wil worden. Maar daar hoort dan ook een soort kernbegrip bij. En toen kwamen we dat met ja, de VVD. Is er gewoon voor die hardwerkende Nederlander. Mensen die niet uh, iedere dag op het malieveld staan te demonstreren. maar die ochtends vroeg op pad gaan om uh, naar hun werk te gaan. s'avonds laat thuiskomen. druk bestaan hebben. En dat is de, de ruggengraat waar deze samenleving op draait. Die het, die het geld voor ons allemaal verdient. En dat is voor mij en voor de VVD, denk ik... ja, kortzaam echt de groep waarvoor ja. wij toch eh, het meest geïnspireerd raken... Waar, waar wij voor staan en ja. waarvoor je echt veel wilt betekenen in de politiek. Wat heeft u van die verkiezing, die natuurlijk heftig was... tussen Rutte en Verdonk, wat heeft u daarvan geleerd? <lacht> uh, dat, je, uh, dat sowieso dat de wedstrijd pas uh, gespeeld is uh, uh, in de allerlaatste minuut. Want uh, de, de, de peilingen uh, wezen toen allemaal uit dat Rita Verdonk het zou winnen. Uh, dus het was uh, ook voor mijzelf, alhoewel ik natuurlijk alle vertrouwen in Rutte had... maar was het toch een, een, een bijzondere avond toen we hoorden dat Mark uh, uh, die verkiezing uh, had gewonnen. Uh, en het tweede is dat je, hoe heftig het in de politiek ook uh, is... dat je dat toch ook altijd een beetje moet kunnen blijven relativeren. Want dat vond ik het knappe aan Rutte toen. Die was en staatssecretaris, dat deed hij ook natuurlijk nog gewoon. Nou, dan heb je al een baan van 80, 90 uur in de week. En dan dit erbij. Uh, maar die dan wel gewoon uh, aan het einde van de dag, wat dan wel vaak laat was, uh, maar het ook gewoon weer over iets heel anders kon hebben en uh, ontspannen naar bed toe kon gaan. Um, als Rita Verdonk wel gewonnen had, hè? zaten we hier dan ook? Ja, dat, uh, ik heb geschiedenis studeerd en dan leer je dat je nooit mag vragen... hoe zou de geschiedenis <laughs> gelopen zijn als? Dat weet ik niet. Uh, uh, op dat moment uh, had ik voor mezelf uh, wel het voornemen: van... nou, als Rita verdonkend vindt, dan wil ik voorlopig niet actief zijn in die partij. Dat had ik ook raar gevonden als je zo uh, verbonden was geweest aan Rutte. Dus ik weet niet hoe dat was uh, gelopen dan en ook niet hoe die partij zich uh, ontwikkeld had. Nee. Uh, want dat was voor mij wel erg belangrijk om juist ook voor Rutte... Kiezen. Ja. U heeft daarna uh, ook in een talentenklasje gezeten. Een soort opleiding eigenlijk gevolgd voor de VVD. Uh, en uh, oud-VVD-Kamerlid en minister Frank de Grave, die was daarbij betrokken. Ja. Ook hem hebben we gebeld. Uh, hij zegt over u in die tijd het volgende. Kijk, uh, hij is op jonge leeftijd uh, raadslid geworden in Amsterdam. Daar heeft hij het goed gedaan. Uh, hij is opgevallen. Dus dat is een mooie start... Maar er zijn veel meer uh, veelbelovende nieuwe VVD-Kamerleden gekomen. En uiteindelijk is er maar een beperkt aantal wat uh, echt uh, carrière maakt... in de zin dat ze bewindspersoon worden of echt opvallen. Uh, en het grootste deel zijn nu eenmaal gewoon, zoals dat heet, backbenchers... die ook heel belangrijk werk doen. Maar wil je echt opvallen, ja, dan is er harde concurrentie. Nou, hij heeft alles mee om het te redden. Maar of het zou lukken, dat zullen we moeten afwachten. Wat heeft u mee? Ja, dat moet je eigenlijk dan aan Frank de Graven vragen. Hè? Ja, maar Naar, dat, uh... dat weet u vast. Want u heeft daar ook op sollicitatiecommissie bijeenkomsten gezeten. En u heeft zichzelf moeten verkopen. Dus dat weet u best. Ja, nou ja, ik denk dat je, uh, wat je sowieso meelt... dat ik, ondanks dat ik nog relatief jong ben, ik ben 33... dat je al wel aardig wat uh, ervaring uh, hebt... Um, ik hoop ook dat ik mee heb. Dat ik. Uh, ik zei het straks van wij willen er echt zijn voor die hardwerkende Nederlander. Ja, ik ben ook zo iemand die gewoon in de Phoenixwijk woont met twee ja, kinderen. Blijkbaar. Een echtpaar wat uh, mijn vrouw werkt ook. Druk bestaan altijd hebben gehad. Dus dat je ook echt vanuit je eigen ervaring uh, naar die politiek kunt kijken. Van ja, wat, wat betekent dat nou als al die maatregelen neerslaan? Bij gewoon hele normale huishoudens, waar mensen hard werken voor hun geld, maar echt geen miljonair gelijk zijn. Ja. En uh, als het gaat over: ik heb veel ervaringen. Hè? Met mijn 33 jaar heb ik toch al veel meegemaakt. Zijn er dan ook levenservaringen waarvan u denkt... ja, daar heb ik wat aan gehad? Um, ja. Um, dat, uh, um, nou, het speelde heel, heel kort toevallig in, in, die, in die week... wat ik net vertelde dat mijn opa overleed. Um, lag ook nog mijn dochter in het ziekenhuis... die toen net uh, geboren was. En dat leek allemaal heel ernstig te zijn. Is dus gelukkig allemaal goed afgelopen. Uh, maar als er wat met je kind aan de hand is... en dat zag er de eerste dagen heel zorgelijk uh, uit... dan relativeer je echt alles. En besef je heel goed uh, wat het allerbelangrijkste is in het leven. En dat uh, zal me altijd bijblijven. Uh, en dat is zeker in zo'n hectische baan als deze... denk ik af en toe goed om daar nog eens uh, aan terug te denken. En is het zo dat het u ook als politicus iets heeft gebracht? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, omdat het, het, het, het is niet zo één op één te vertalen naar een, uh, een, een, een maatregel. zo. Maar ik denk wel dat je in die zin, uh, kijk wij als liberalen geloven wij natuurlijk sowieso niet dat alle hel uit de overheid en de politiek moet komen. Dus het heeft mij nog eens extra bevestigd in wat nou echt belangrijk is in het leven. Um, en dat als mensen een, een, een, een fijn leven willen hebben, dat dat vooral uit zichzelf uh, moet komen. En die bescheidenheid denk ik dat je als politicus ook altijd moet hebben. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met margriet Reintjes. In gesprek, in gesprek ben ik met het kamerlid Bas van het Woud van de VVD, nieuw kamerlid. Uh, elke maandag in deze maand spreken we met nieuwelingen in, uh, in Den Haag. Um, ja, u krijgt ook, heb ik begrepen, elke week een, uh, een training dossierkennis... U bent uh, inmiddels de woordvoerder als het gaat om zorg en ABBZ. Oorspronkelijk zou u onderwijs doen. Maar doordat er een aantal Kamerleden doorstromen naar het kabinet... kreeg u opeens een ander dossier. Ja. En niet zomaar een dossier trouwens. Nee, dat was ook voor mij de reden om daar ja tegen te zeggen. Tegen dat uh, dossier? Ja, ik, ik, hiervoor zou ik onderwijs, uh, had ik onderwijs in mijn portfeuille... wat ik nog steeds over een prachtig dossier vind... Uh, maar toen nou ja, er gingen natuurlijk een aantal mensen naar het kabinet. Dus dan schuift u weer wat door. En toen werd gevraagd: Zou jij dat dossier van die uh, hervorming van de langdurige zorg uh, op je willen nemen? En dat is een van de grootste uitdagingen, uh, denk ik, waar dit kabinet voor staat. Nou, en als je gevraagd wordt om zo'n uh, belangrijk dossier onder je hoede te nemen, dan uh, zeg je daar natuurlijk ja tegen. Het is gelijk ook voor jezelf een enorme uitdaging. want ja. de zorg is een heel complex dossier. Dus je dus moet bent, Precies, en dat moet u dus ook nog eens eventjes uh, daarnaast doen. Ja, dan moet je dus. dus je, je gaat heel veel lezen, je gaat met heel veel mensen spreken. Gelukkig uh, zit uh, mijn voorgangster op deze portefeuille, Tamara Venrooy, nog steeds in de Kamer. Dus die kan ik uh, uh, altijd bellen en aanspreken uh, wanneer dat nodig is. Ik heb gelukkig ook, uh, is een van mijn beste vrienden is Erik van den Burg. Die zorgwethouder is in Amsterdam. En uh, misschien wel een van de beste zorgwethouders van Nederland. Dus ook iemand die ontzettend veel van dit dossier weet. Ook hoe weten dat hij in een gemeente werkt. Ja, en een echte vriend ook trouwens. Een echte vriend. <coughs> een hele goede vriend van mij. Ja, absoluut. Ja. In de politiek een echte goede vriend? Ja, maar dat. Uh, men zegt altijd dat je in de politiek geen vrienden kan hebben. Maar dat is. Uh, mijn ervaring is gelukkig anders. Uh, Frits Hoefnagel, die we straks hoorden, is uh, ook een ontzettend goede vriend. Hij heeft mij zelfs getrouwd. Uh, Erik van den Burg is een hele goede vriend. En ook uit mijn tijd uh, hiervoor. Uh, in de JOVD. Uh, uh, dus de jongerenorganisatie van de VVD. daar. Er zijn een aantal van mijn beste vrienden heb ik daar leren kennen. Ja. Dus dat kan echt wel gelukkig. Ja. Die AWBZ, dat is natuurlijk een enorm uh, emotioneel, zal ik het zeggen, dossier. Hè? Ja. Met enorm veel pijnpunten, mensen worden er woedend over. Uh, wat maakt u daarvan mee? Wat, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe heeft u contact met de werkvloer hierover? <lacht> Op verschillende manieren. Sowieso weten mensen uh, gelukkig uh, Tweede Kamerleden heel goed te vinden. Vooral sinds we e-mail hebben natuurlijk. Ja. Dus je krijgt uh, werkelijk onvoorstelbare hoeveelheden e-mail uh, op een dag. Uh, ook nog uh, mooie brieven af en toe van mensen. En je gaat natuurlijk zelf heel veel het land in. Je, je gaat werkbezoeken afleggen. Je gaat praten met mensen. Uh, je, je nodigt mensen ook veel uit om hier uh, naartoe te komen. Uh, en het leuke van Kamerlid is ook dat, je, dat mensen dat heel graag willen. Hè. Dus je de, bijna overal aan de deuren voor je open als je zegt, mag ik eens een keer langskomen? Mag ik eens een keer komen kijken? Ja. Je? Dan zeggen ze ja, natuurlijk. Uh, van harte welkom. En welke ontmoeting uh, staat u nog bij? Nou, dat was uh, uh, toen ik net deze portefeuille had... een, uh, een, een gesprek met een aantal mensen die uh, een, een erg zware handicap uh, hebben... en die echt bijna niets meer kunnen. Dus in hun rolstoel uh, zitten, maar uh, uh, compleet afhankelijk zijn... toch wel van zorg van anderen. Geestelijk uh, uh, meer dan uh, bij allemaal. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heftig. Maar dat was, vond ik ook wel weer heel inspirerend... Uh, want als je dat ziet, dan zou je er zelf niet aan moeten denken... om uh, in zo'n situatie te zitten. Maar dit waren mensen vol energie en vol ideeën... Uh, die dus ook met allerlei constructieve oplossingen... voor die zorgportefeuille kwamen. En toen dacht ik, ja, dit is toch wel geweldig om mee te mogen maken, maar ook heel indrukwekkend. En ook als zij, hè, juist mensen die u, waar u dan begaan mee bent... kritiek hebben op het feit bijvoorbeeld dat de AWBZ... gedeeltelijk wordt hè, overgezet naar de gemeentes die daar dan over gaan. Als zij zouden zeggen, ja, nou ja, goed, en allerlei argumenten hebben... waardoor het toch geen goed idee is. Mm -hmm. Wat dan? Nou, ja, Dan ga je de discussie met elkaar aan. en je, je zit ook in de politiek om besluiten te nemen. Dus je moet er tegen kunnen dat er altijd uh, een groep mensen zou zijn... Die, er niet, uh, die het niet met jou eens is. Um, overigens geldt bij dit dossier hè, van die AWBZ... Dat, is de, de, de, dus, dat zijn mensen die echt langdurig zorg uh, nodig hebben. Dus ouderen of gehandicapten. Het geldt natuurlijk wel dat wij in die hele uitwerking van het regeerakkoord... daar heel erg zorgvuldig naar kijken. Want we weten dat het hier gaat om hele kwetsbare mensen... Tegelijkertijd weten we ook dat er heel vaak zorggeld nou ja, niet besteed wordt aan waar het eigenlijk voor bedoeld zou zijn. Nee. En de zorg is toch wel het hoofdpijndossier voor Nederland van de komende jaren. Omdat die kosten gewoon veel harder stijgen dan onze economie groeit. En dat kunnen we op de lange termijn ook niet volhouden. Nee, voorlopig heeft u in elk geval niet een argument gehoord of een verhaal. waardoor u denkt dat het standpunt van de VVD anders moet zijn. Nee, maar we luisteren wel heel goed naar de uitwerking En de invulling van de, van de plannen uit het regeerakkoord. En uh, daarover blijf ik continu in gesprek met alle mensen die daar uh, iets zinnigs ja, over te melden Wordt wel eens geschreeuwd of gehuild? Of... Dat heb ik nog niet meegemaakt, maar ik kan me zomaar voorstellen dat er uh, af en toe wel eens een demonstratie zal zijn waar men uh, wat minder vriendelijk over ons is. Ja. Toen u um, uw medespeech had in de Tweede Kamer, die uh, ging over um, de zorg, hè, het begrotingsdebat daarover, dat was in december. Um, zullen we heel even luisteren wat er gebeurde, nog voordat u uiteindelijk het woord kreeg? Mevrouw. Aangema wil graag een punt van orde maken. Ik zou de opmerking willen maken dat ik het uh, uiterst laf vind van de VVD-fractie... om uh, de eerste woord voor de langdurige zorg, mevrouw uh, Venrooy... Uh, naar de derde rij in de bankjes te sturen en een nieuweling af te vaardigen... waardoor wij niet uh, zouden kunnen interrumperen. Omdat ik de VVD ter verantwoording wil roepen... over de grove bezuinigingen in de oude zorg. Mevrouw Leijten, ik tref de heer van der graag in de tweede termijn... Mevrouw Keizer, Ik deel de frustratie om niet te kunt, kunnen interrumperen, maar we hebben het hier met elkaar afgesproken. Dus heel veel succes met de medespeech. en tot in de tweede termijn. Meneer Van Woud. Ja, voorzitter. Haal diep adem en begin en geniet ervan, want de messen zijn geslepen. Gaat wat ervan. een entree. <s> ja, yeah. wat een entree, dat zei u. En even voor de goede orde, we hebben erin geknipt, want het duurde. Weet u dat, hoe lang het duurde voordat u het woord kreeg? nou echt wat langer dan dit inderdaad. Ja. Ik denk aantal minuten. Het werd een heel uh, orde debat in de Tweede Kamer. Ja. Dus dat was wel een Vijf minuten begin. was het. Vijf minuten, ja. Vijf ja. minuten. Hoe was dat? Om daar inderdaad dan toch als een soort broekie na zo'n discussie een beetje ongemakkelijk. Nou nee, ik vond het eigenlijk wel, uh, ik vond het eigenlijk wel leuk. Um, overigens zat mevrouw Agema had het gewoon niet goed. Want uh, mevrouw Vendrooy was niet meer de eerste woordvoerder. Dat was ik gewoon. En zij deed een beetje daar de suggestie alsof dit een grote strategische zet zou zijn van de VVD. En dat was het helemaal niet. En ook in de tweede termijn uh, had zij alle mogelijkheden om te interrumperen. Maar ik vond het eigenlijk wel, uh, wel leuk. Want ja, je moet in de politiek ook een beetje voor reuring zorgen. En al voordat ik wat gezegd had, uh, was er allerlei uh, reuring. Uh, dus ja, ik vond het wel grappig. Ik vond het wel jammer dat mevrouw maar daar de suggestie wekte als zouden wij hier uh, niet willen debatteren over de plannen van de VVD. Want dat is natuurlijk niet het geval. Nee. Um, u bent begonnen bij de JOVD. U ja. bent 33, maar u was eigenlijk al heel jong politiek actief. Uh, daarna bent u naar de Amsterdamse gemeenteraad gegaan. Uh, Kent u Erik van den Burg al daarvoor trouwens, als wethouder, of niet? Of bent u daar bevriend geraakt? Nou ja, ik, ik, ik was ook actief in die Amsterdamse VVD voordat ik in de gemeenteraad ja, ja. Uh, zat. Dus daar kende ik hem van. Ja. Dus dat is ook al een jaar of tien. Ja, ja, ja. en u had een uh, eigen communicatiebureau en nu dus uh, de Tweede Kamer. Toen u een klein jongetje was, wat wilde u worden? Wat was uw droom? Nou, in, in, in mijn herinneringen was dat niet politicus worden. Volgens mij zijn er ook weinig kinderen die dat echt uh, zeggen. Volgens mij had ik gewoon de vrij standaard dromen om, uh, om, om, om topvoetballer uh, te worden of zoiets. Mm -hmm. uh, en dat politiek is echt pas later uh, gekomen. Dus pas toen ik 17, 18 was of zo. En waardoor kwam, kwam het? Wat gebeurde er? Wat stond er in de krant? Of wat gebeurde er op school? Of... Waardoor werd dat... Nou, het, was, het was bij ons thuis werd er veel over politiek gediscussieerd altijd. Dus uh, uh, in die zin kreeg het al wel een beetje mee. Maar ja, als je 12, 13 bent, dan vind je dat vreselijk. Uh, maar als je wat ouder wordt, vind je dat leuk. En voor mij was het heel belangrijk dat op een gegeven moment Fris Bolkestein uh, opkwam als leider van de VVD. Die viel heel erg op, zowel door zijn inhoud uh, als door zijn stijl. En die trok mij echt veel meer nog naar die politiek toe. Van hier, dit, dit wil ik volgen, hier gebeurt iets. Uh, en dat was zo rond mijn 17e Ga je eens wat vaker kranten lezen enzovoort. En toen ik al mijn e naar Amsterdam ging uh, om te studeren... dacht ik van ja, je moet toch naast die studie ook wel wat, uh, wat doen een beetje. En misschien is het wel eens leuk om te gaan kijken... of zo'n politieke jongerenorganisatie niet wat is. Nou ja, voor je het weet zit je 15 jaar later in de Tweede Kamer. En wat voor soort discussies moet ik me voorstellen met, met uw ouders? Ik bedoel, waren die heftig? Ging, wat voor onderwerpen gingen die... Ja, dat ging echt over alles. En het was vooral tussen mijn vader en mij. Dus ik wil ook uh, bij deze nogmaals mijn excuses aan mijn zussen aanbieden... die er af en toe horendol uh, van werden. Uh, maar dat ging echt over van alles en nog wat over het nieuws van die dag. Over hoe je tegen het leven aankijkt. En dat uh, ging er in, in een leuke sfeer. Maar wel heftig, uh, heftige discussies waren het af en toe duurde. Af en toe ook tot diep in de nacht. Uh, maar daar denk ik nog altijd met veel genoeg aan, uh, aan terug. En uw moeder? Uh, die, die was iets minder politiek geëngageerd dan mijn vader. Maar ik denk ook dat mijn vader en ik af en toe wel zo dominant waren... dat het wel erg moeilijk was om ertussen te komen. Dus daar probeer ik ook, ook thuis iets meer op te letten nu. Ja. Want uw vader was een CDA oorspronkelijk, toch? Die was lid van het CDA, maar daar is hij uh, gelukkig uh, is die weer op het goede spoor gekomen. Ja. Do door, door u? Uh, ik, uh, ik schrijf dat maar eens aan mezelf toe, ja. ja. En u heeft hem echt proberen te overtuigen? Nou, ik denk dat het ook wel vanuit zichzelf is gekomen. Hij, is, uh, hij was vroeger lid van het CDA. Ik weet ook nog dat ik als klein jongetje... Hing er op mijn slaapkamerraam uh, een poster van... laat Lubbers zijn kawai afmaken. Uh, maar het is allemaal goed gekomen in ieder geval. Uh, ik zit bij de VVD en hij stemt ook al jaren VVD. Maar die hing op uw slaapkamer? Ja, die had, uh, ik, ik sliep op zo'n plek dat dat naar de straat toe uh, het meeste effect voor die poster gaf. Ja, ja oh, wat grappig. Is het zo dat uh, u zit nu hier in de Tweede Kamer? Uh, een paar maanden bent u bezig. Is er nu een droom? Nou, nu is het, uh, is het vooral nog even een kwestie van heel hard werken. En je de materie eigen maken, uh, de manier van werken eigen maken. Dus je bent veel aan het studeren. En ik probeer me toch ook een beetje te focussen... om gewoon eerst eens echt een heel goed kamerlid te worden. En wat is dat? Dat is iemand die zijn dossiers uh, ontzettend goed beheerst. Uh, dat is iemand die agendazettend uh, kan zijn... Uh, en dat is ook iemand die gewoon dingen voor elkaar krijgt. En dat wordt uh, ook op dit dossier nog best een uitdaging. Ja, Want waarom bent u daar geschikt voor, denkt u? Wat doet u goed dan? Ja, even vind dat vreselijk om van jezelf te moeten zeggen waar je goed in bent. In ieder geval kan ik zeggen dat ik mijn stinkende best doe. Uh, uh, en, dus ik probeer echt uh, alles bij te houden. Uh, al mijn stukken heel erg goed te lezen. Alle informatie die er is uh, te vergaren. Uh, ik denk ook dat ik er goed in ben om goede mensen om je heen te verzamelen... die je ook helpen uh, uh, door met ze te discussiëren. Uh, maar ja, uiteindelijk moet je het wel gewoon zelf, ja. uh, zelf doen. Is het niet ook een soort achterstandspositie... dat u uiteindelijk inderdaad vanaf een soort nulpositie moest gaan inlezen op de zorg, de AWBZ? Dat zijn natuurlijk ongelooflijk ingewikkelde uh, dossiers. Heel veel verschillende meningen ook, wat een ja. oplossing zou zijn. U begint eigenlijk op nul. Ja, dat klopt. Dus, dus dat is een enorme uitdaging. Nou ja, en ook misschien voor het veld ook heel erg lastig om u daarin serieus te nemen. Nou, dat, dat die ervaring heb ik niet. Uh... Gelukkig niet. Um, uh, het is natuurlijk wel zo dat je in, in al die kamerdebatten... Eh, iedereen kan refereren aan van alles en nog wat uit het verleden. Dat je denkt, ja daar was ik niet bij, dus dat weet ik ook niet. Nou, die, uh, en die parate kennis heeft u dan dus ook niet. Nee, maar nu moet ik wel zeggen dat je, uh, als je het goed doet... dat je heel snel wel ontzettend veel kunt, uh, kunt leren... Um, en het is denk ik ook niet verkeerd uh, dat er af en toe nieuwe mensen in een kamer komen... Uh, die uh, dus ook misschien weer met een frisse blik naar een dossier kijken en daar weer een eigen accent aan leggen. En dit maak je in de politiek natuurlijk vaak mee. Uh, toen ik in de gemeenteraad kwam, dan krijg je ook woordvoederschappen soms... dat je denkt, ja, hier weet ik eigenlijk helemaal niks van. En dat moet ik nee. nu heel snel eigen maken. Zwijnt u er wel eens doorheen voor uw gevoel? Wat zegt u? Bent u er wel eens doorheen gezwijnd voor uw gevoel? In de Tweede Kamer nog nooit natuurlijk. Nee, maar, maar toen zeggen, bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk, maar in de gemeenteraad in het begin natuurlijk. Dan krijg je ook. Ik had op een gegeven moment ruimtelijke ordeningen en grondzaken. Dat is in Amsterdam ook een heel complex dossier. Maar over het algemeen is in de politiek de sfeer ook wel zo... dat men je dan ook niet op je allereerste debat... Uh, gelijk alle details gaat nee. vragen. Dus die collegialiteit is er zeker in Amsterdam ook altijd wel. Nee, maar goed, het gaat er natuurlijk om dat je serieus genomen gaat worden... omdat hè, ja. u inderdaad weet van de hoed en de rand. Ja, en dat kun je maar door één ding doen. En dat is door ontzettend hard te werken. Heeft u een voorbeeld, politicus... Nee, ik doe niet aan voorbeelden. Uh, ik heb wel mensen die ik altijd leuk vind uh, uh, om naar te kijken. Of, of vanuit het verleden. Hè. Frits Bolkestein vond ik een geweldige man. Als ik die, die zag ik afgelopen zondag weer in Buitenhof. Dat, dat is gewoon genieten. En wat dan? Waar geniet u dan zo van? Nou, het is, ik vind het een hele erudite man. Ik vind hem ook, Hij heeft zijn eigen soort van, van humor ook wel. Uh, en het is altijd iemand die weer, uh, uh, ook, ook tegen de tegen De stroom in durft te gaan. En dat volgens mij, ik heb het vermoeden dat hij daar zelf stiekem ook wel een beetje van geniet. Ja. En dat vind ik altijd mooi. Ja. Over uh, een heleboel jaren zitten we hier tegenover elkaar weer. Wat heeft u dan voor elkaar gekregen? Iets heel concreets? Nou, ik hoop in ieder geval dat we over vier jaar uh, die grote hervormingen in de zorg, die nodig is om ook straks mijn kinderen goede zorg te geven, dat we dat er echt doorheen krijgen. Want ik maak me echt grote zorgen over die, die explosie van de kosten in de zorg. Um, dat we dat op een goede en, en manier voor elkaar hebben gekregen. Dat hoop ik heel erg. Ik hoop ook heel erg dat we aan Nederland kunnen uitleggen. van U betaalt uh, veel geld voor uw zorg. Maar dat besteden we ook echt goed. Dat gaat echt naar waar het voor nodig ja. is. Dus niet aan allerlei gekke andere dingen. Um, en op de lange termijn hoop ik uh, echt te kunnen zeggen. Dat we voor die hardwerkende Nederlander <laughs> in die Vinexwijk wijk het leven een beetje makkelijker hebben kunnen maken. Dank. Mooi, nou, in het laatste woord nog even die hardwerkende Nederlander. Hè? Zo werkt het. Goed, ik, ik sprak met Bas van het Woud, VVD-Kamerlid. Heel veel succes hier op het Binnenhof. Dank u wel. En volgende week maandag is er weer een aflevering... in onze serie gesprekken met nieuwe Kamerleden. En dan spreken we Arnold Merkies van de SP. Morgen natuurlijk weer een gewone twee dingen. En nu gaan we over weer naar Hilversum, naar BNN Today... want daar zit Willemijn Veenhoven. En waar gaan jullie het over hebben, Willemijn? Nou, ik zou vooral blijven luisteren. We hebben een prachtig verhaal van um, Ruud, oftewel Miss Teddy Pedigree Paul. Dat is een, uh, een drag queen. Je weet wel, travestiet. die ja. allemaal fantastische shows doet. En die jongen gaat dood binnen nu en een paar weken. Die heeft lymfekleerkanker. En die heeft een waanzinnig mooi verhaal. En die wil op zijn allerlaatste moment nog heel veel geld in binnenzamelen voor. KWF-kankerbestrijding. En dat komt hij hier zo meteen vertellen. is een prachtig verhaal. Dat allemaal en nog veel meer. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Martijn Huis. Radio 1. Het NOS-journaal. De hoogtemeter van het toestel van Turkish Airlines... dat in 2009 neerstortte bij Schiphol... was in het jaar voorafgaand aan de crash 16 keer defect. Schrijft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu... aan de Tweede Kamer. Volgens Mansveld werden de geconstateerde defecten aan de hoogtemeter... elke keer gerepareerd. In Groningen zijn voor het eerst mensen voor de rechten verschenen... die worden verdacht van illegale handel in antibiotica. Ze zouden antibiotica hebben verkocht aan boeren... terwijl alleen veeartsen dat mogen. Toen wilde zes veroordeeld krijgen... voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Wetenschappers zijn het erover eens... dat grootschalig gebruik van antibiotica... grote risico's met zich meebrengt... omdat mensen en dieren daardoor resistent kunnen worden... De minister Asje van Sociale Zaken wil de schijnconstructies met werknemers uit Midden- en Oost-Europa aanpakken, schrijft hij aan de Tweede Kamer. De minister wil overleggen met organisaties van werkgevers en werknemers, onder meer over faillissementsfraude en brievenbusfirma's. Zaterdag leidde de gemeente Westland de noodklok over schijnconstructies met Poolse werknemers. Die worden geregeld geconfronteerd met naheffingen, omdat ze door Nederlandse uitzendbureaus verkeerd worden voorgelicht. En dat was het. Het is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Maandag, het is maandag 14 januari, 2 over half 9. Goedenavond. Wat zou jij doen als je nog maar een paar weken te leven hebt? Nou, Ruud die heeft lymfeklierkanker en gaat in zijn laatste weken proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Zometeen vertelt hij hoe hij dat gaat doen. En Het sneeuwt, hè, Luc? Ja. ja. Is dat zo? Luc heeft de sneeuwtij aan. Ja, nee, dit is, dit is uh, de Thijs van de Brink-IJsjinaal. Ja, nee, is dit. Dat, dat spat er al, al een keer <laughs> ja, vanaf. Ja, precies. Te zien op radio1.nl, de webcam. Het sneeuwt dus, maar morgenavond wordt uh, de, de ochtendspits From Hel. Uh, belooft de ANWB ons zometeen uh, de ANWB zelf uh, met hoe laat je je wekker moet uh, zetten om toch op tijd op je werk te zijn? En zometeen hebben wij het over, het volgens mij ook de lievelingsacteur van Luc, Ben Effleck. Nog. <laughs> Hero. <laughs> ja. <laughs> Van een uh, totaal mislukte acteur ineens uh, gevierd regisseur geworden. Zometeen hoor je alle inzendouts. Maar eerst hoor je Luc. Ja, volgharver. Ja, yes, Pearl heel, Harbor. Heel vet. Goed, ja, nieuws van meteen in today's topics over de kerven van Basje en Adriaan. Geruchten gaan het al uh, dat hij in de brand is gevlogen. Een schokkend verhaal. Niemand weet hoe het met Robin is. Ook straks alle details. Verder is het... Uh, sorry, in mijn hoofd klonk dat heel grappig. Verder is het het in volle gang. En het was gisteren nog een speciale dag in de metro. Veel blote benen gisteren in de metro. Deze mensen in Mexico hebben blote benen voor de jaarlijkse broekloze metrorit. Nou, dat je het even weet hè. De Roekloze metro rit. zometeen meer daarover. Na negen uur. Haha Ja, ik, ik nee? keek geen uh, Bas en Adriaan. oh, dan, oh nou, Ik heb zo meteen een quiz voor je dan. Oh, uh, okay. Wat moeilijk dan. Ik had wel de auto, dat weet je. Die met die koplampen. Ja, ja, ja, ja, ja, dat ja. is even ja. de vragen. Dus niet zeggen. Oh, okay. ja. Toch, nou. <laughs> ik ga even een vraag aanpassen. <laughs> zometeen. Uh... Luc, met de volledig topics. En je kan natuurlijk meepraten op Twitter, hashtag BNN Today. En dan de sport. Walter Tempelman, goedenavond. Ja, goedenavond. We gaan het uh, over wielrennen hebben voor de verandering. De KNWU, de dopingautoriteit en de Nederlandse profploegen, die hebben vanmiddag het plan gepresenteerd waarmee de dopingproblemen in het wielrennen uit het verleden moeten worden aangepakt. Vorige week lekte al uit dat opbiechten van een misstap voor 2008 beperkte gevolgen heeft. Zo zal het uh, niet leiden tot ontslag. En KNWU-voorzitter Marcel Wintels wil de betrokkenen daarmee stimuleren om open kaart te gaan spelen. Hoewel de verklaringen vertrouwelijk worden behandeld... zou het volgens Wintels wel goed zijn als ze openbaar worden gemaakt. Ik denk dat de sport meegediend is. Dat we op enig moment toch zoveel mogelijk ook het publiek deelgenoot maken... van datgene wat ze heeft afgespeeld. Ik heb de afgelopen weken uh, met veel betrokkenen gesproken. En ik denk vooral dat mensen willen weten hoe zat het nou precies. En dat je ook als sport en als sporter en als oudsporter er meer mee te winnen hebt. Als je dat eerlijk verhaal vertelt en dat je gedwongen wordt elke week of elke maand in een, in een stukje misschien leugen... of ander verhaal of komverhaal verhaal door te moeten gaan... willen we een nieuw punt op de horizon zetten... moeten we toch op enige wijze ook het verleden op een goede manier weten af te wikkelen. Tot de geestelijke vaders van het plan behoren ook de drie Nederlandse profploegen. Maar Argos Shimano trok zich gisteren plotseling terug... en ontbrak op de presentatie vanmiddag. Manager Ivan Spekerbrink mist de toekomstvisie. Daan Luijks, zijn collega bij Vakantsolei DPM, begrijpt die twijfels wel. Ik kan me voorstellen dat hij ook afspraken wil maken over de toekomst. We hebben dat ook meerdere malen aan hem gevraagd. Van, nou, wat bedoel je nou precies? En noem eens voorbeelden. Nou, Jammer genoeg is hij daar niet meer mee gekomen. Uh, daar zouden we eerst woensdag nog een afspraak over hebben. Dat is ook niet gebeurd. Uh, en vervolgens kreeg ik dus gisteren de mail dat hij niet meedoet. Uh, natuurlijk moet er in de toekomst uh, nog het een en ander gebeuren. Dat hebben we niet allemaal in onze hand. Wat we nu in onze hand hebben, dat doen we. Wat we niet in onze hand hebben, zullen we voorstellen aan de desbetreffende partijen. UCI, WADA, KU. Uh, en natuurlijk zal het dan... een een gaand proces zijn om het te verbeteren. Daan luistert was dat van Vakant DCM. Overigens laat Argo Shimano zijn werknemers... wel de zogenoemde verklaring van goed gedrag invullen. Wielrenners die voor 1 januari 2008 doping gebruikten... krijgen een schorsing van zes maanden. Dopingzondaars die na die datum in de fout gingen... worden per direct ontslagen. Dan voetbal. Kelvin Leerdam. Hij verruilt Feyenoord na dit seizoen voor Vitesse. Leerdam kwam in Rotterdam niet meer aan spelen toe... nadat hij weigerde om zijn contract bij Feyenoord te verlengen. Volgens Vitesse heeft Leerdam een mondeling akkoord bereikt voor vier jaar. En vannacht is het tennis-toernooi, Grand Slam-toernooi in Australië begonnen. In Melbourne zijn Kiki Bertens en Arangsta Rus... allebei in de eerste ronde van de Australian Open al uitgeschakeld. Bertens verloor tijdens haar debuut... Op de Australian Open in twee sets van de Tsjechische Lucie Radetska. Rus was niet opgewassen tegen de Roemeense Irina Camelia Begu. En verloor eveneens in straight sets. Komende nacht twee Nederlandse mannen, Igor Sijsling en Robin Hazen... komen dan in actie. En dan nog even Lance Armstrong. Ja. Die gaat natuurlijk bij Oprah Winfrey zitten. Sterker mm -hmm. nog, dan zit hij rond deze tijd. Um, en voordat hij daar. Um, aan is geschoven, is hij even langs Livstron geweest ja. naar het schijnt. En heeft hij zijn excuses aangeboden aan Livstrong. aan de stichting die hij in 1997 oprichtte en die geld inzamelt in de strijd tegen kanker? Daar is hij dus langs geweest en dan zou hij excuus hebben gemaakt dat hij de stichting in gevaar heeft gebracht. Ik las het ja op Twitter, maar wat, wat denk jij nou, wat gaat er uitkomen met Oprah Winfrey? Nou ja, ik denk vooral excuses, bekentenissen, ja. dat, dat lijkt mij dat dat gewoon lastig is. Ook maar qua, een excuses, qua... dan, dat is toch een bekentenis? Ja, maar dat zal dan juridisch wel weer geen bekentenis zijn. En ik ja. denk dat hij dat allemaal heeft doorgesproken met zijn uh, omvangrijke team. En hoe hij dat het best moet gaan verwoorden. Ja, elke comma is over nagedacht, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar toch gaan we wel kijken. Ah, ja, zeker. <laughs> zeker. Ja. <laughs> Op dit moment wordt dat dus opgenomen, geloof ik. Ja, absoluut. Ja. ja, ja. speak. Nou, hij nou, als nu. er iets uitlekt, dan uh, laten we het horen. Morgen wordt het uitgezonden. Donderdag, trouwens, moet ik zeggen. Doten dan met staal. lights are pointing at me, I close my eyes to see what you see, The smoke cleared, it took my breath away, I cross all seven different oceans, together every perfect moment, the brightest stars are falling down, Doten en dit was een uh, single uit 2007 heb ik het goed 2011 en hij is op 2011 en op dit moment is hij bezig met het schrijven aan zijn tweede album moet ergens ja, zo rond nu en ergens in de lente uitkomen. Radio 1 BNN Today. Amerikaanse universiteit MIT gaat een onderzoek instellen naar de dood van hun 26-jarige student Aaron Schwartz. Die werd vrijdag doodgevonden op zijn studentenkamer. Zelfmoord, al door dus zijn familie. Maar het was niet zomaar een student. BNN's internetprofessor Tim Hofman weet daar meer van. Tim, wie was deze jongen? Aaron Swartz dat is, uh, was dus een 26-jarige jonge student. Hij was internetactivist. Goedenavond trouwens. Hoi. Goedenavond. <laughs> uh, en, uh, en programmeur bijvoorbeeld. Hij heeft uh, RSS 1.0 uh, meegeschreven geschreven toen hij 14 was. Dat is dat readertje wat je in je browser hebt, waardoor je heel snel kan zien wanneer er updates van sites zijn. Mm -hmm. uh, om het even heel kort door de bocht te zeggen. En hij is een van de medeoprichters van, uh, van Reddit. Hele grote uh, site. Een soort, uh, ja, wat is het? Een soort volmachtige site. Ik weet niet of het, uh, een beetje nieuws. Ja, een nieuws site toch? Met, ja, een soort van, ja, met iets, iets breder eigenlijk. En, en dat is heel erg groot. En daar heeft hij ook opgericht. En hij is echt, best wel in de internetwereld, is hij uh, ja, pionier. Niet, maar wel een hele grote. Okay, ja. En nu, ja. is hij, nu is hij dus dood. Um, ja. En hij was verdachte in een grote rechtszaak. Hè? Er hing ja. hem uh, 35 jaar cel boven het hoofd en een boete ja. van een miljoen dollar. Een miljoen dollar, ja. Waar werd hij nou van beschuldigd? Nou, het is zo, hij um, is internetactivist. Hij heeft bijvoorbeeld ook meegewerkt aan Wikipedia. En hij was heel erg voor de vrijheid van informatiedeling. Um, dus wat heeft hij gedaan? Het was trouwens niet de eerste keer dat hij in zo'n zaak terecht kwam. Dat is uh, een paar jaar geleden ook gebeurd. Daar is hij met, uh, met de Chesser vrijgekomen. Maar nu had hij dus via het netwerk van MIT, zijn universiteit... heeft hij, um, is hij ingebroken, ja, een downloadprogramma... Um, op JSTore gezet. En JSTore, dat is eigenlijk een soort universiteit uh, online bibliotheek waar je allerlei artikelen kan halen. Hij heeft de hele database gedownload met artikelen van 19 uh, dollar per stuk. Um, en daar heeft hij verder niks mee gedaan, maar, maar um, dat is een beetje uit de hand gelopen. JSTore, dus waar hij het van gedownload heeft, die ja. hebben geen aankacht gedaan. Uh, want hij heeft alles namelijk netjes teruggegeven. Dus je moet je voorstellen dat je naar de bieb gaat. Uh, een paar boeken leent, een paar boeken te veel leent. Om, uh, om, ja, om, en, en, en ze weer terugbrengt. Ja, dat loopt met de sisser af. Maar de ja. overheid in Amerika heeft gezegd... Nee, nee, nee, nee, nee. Hier kom je niet mee weg. En die uh, hebben hem dus uh, aangeklaagd. En daarom... Uh, hij, hij, is nu, hij was vrij, ook een tijdje op 100.000 uh, dollar uh, borgtocht. Maar nu hing hem strafloofd ook. Maar er hing hem 35 jaar zelf ja, en, een miljoen, ja, ja. en een miljoen dollar boete voor... Diefstal van okay, heel veel artikelen, maar daar zit dan iets achter, lijkt mij. Ja, nou ja, het, het, is voor hun, uh, het lijkt wel alsof ze een signaal achter willen geven. Kijk, het ding is ook: hij heeft het gestolen. In principe, hij heeft, hij, heeft, hij heeft ook niks gehackt. Hij heeft gewoon een downloadprogramma, daardoor heeft hij het gestolen. Dat het mag niet is, tegen het protocol van Jstor in. Maar je zou denken, van, nou, dat wil hij dan verkopen en, en, en, en, en, en geld mee verdienen. Maar er is een Amerikaanse rechtenprofessor, Lawrence Lessig. En die, zegt, die heeft letterlijk gezegd, iedereen die zegt dat er geld valt te verdienen aan een stapel academische artikelen is een idioot of een leugenaar. Kortom, er ja, valt geen brood uit te halen. Het is denk ik een signaal dat hij af wilde geven of vrijheid van informatie delen. En hij zelf heeft gezegd dat zijn intentie niet per se was om het te delen, maar nee. om het ja. Maar maar nou, nou, nou zegt zijn familie dus, ja, het is zelfmoord... en die geeft eigenlijk uh, de, de, de universiteit de schuld, MIT. Nou, hoe zit dat eigenlijk dan? Eigenlijk meer de overheid. Hè? Want ze hebben gezegd, want MIT is hier vrij open... die zegt ook van, uh, wij gaan zelf ook onderzoek doen... in wat de rol is eigenlijk van MIT uh, in zijn dood... Maar zijn familie die is van de week naar buiten getreden, daar zijn daar heel, uh, heel openlijk over. Ook van, van um, dit, dit uh, komt eigenlijk door de overheid. Die hebben zoveel druk op hem gezet. Die kon het zo slecht, hij kon daar zo slecht mee omgaan. Die hebben hem zo gek gemaakt dat hij zelf heeft gepleegd. Maar ik lees vandaag ook weer ergens anders op het internet dat iemand zegt, ja wacht even, deze jongen was al depressief. En, uh, dus, dus het is niet per se de schuld van de overheid. Wat wel raar is, is natuurlijk dat J-Store zelf, dus de, de, de, degene die, die slachtoffer was tussen aan hem, geen klachten heeft, niet, dat de overheid dus zo opgehamerd heeft dat hij die straf zou krijgen. Dat, ja, dat, dat roept wel vraagtekens op. Maar wat, wat denk jij dat hier achter zit? Want het blijft een beetje een raar verhaal. Het is een raar verhaal. Ik, ik weet het niet. Er zijpen nu langzaam allemaal uh, theorieën en, en, en, en anekdotes naar buiten en e-mailconversaties. Uh, maar, maar ik vind het sowieso eigenlijk van de zolder dat iemand die zoiets doet waar eigenlijk niks uit voorkomt. 35 jaar en een miljoen, ja. boete bo ja. of een miljoen dollar boete boos zijn hoofd. Dat is echt niet, niet normaal, vind ik dat. Ja, maar goed, um, dan, nou ja, en dan zou je denken: dat, dan zit er wat meer achter. Maar aan de andere kant, ja. hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij had misschien al een depressieve aard, dus daar. Ja, ik weet het oh, niet. Dank. Ja, dat zal binnen, binnenkort naar buiten komen. Het is nu wachten tot... Uh, ja, Henk Krol, dat is ook zoiets moois vandaag, die natuurlijk moet ook voorkomen... omdat hij, uh, omdat hij iets, uh, een, een database gehackt zou hebben om er iets aan te tonen. Weet je wel, van de 50-plus-partij. Ja. Dus het uh, is dus hopen dat uh, Henk Krol zichzelf niet ophangt, jongens. Goed, met deze mooie laatste woorden beëindigen wij dit gesprek, Tim Hofman. Ik dank zie je ja. jou woensdag, dan hebben we het verder ja. over uh, de krochten van het internet. Tot dan. Is goed. Tot woensdag. Zometeen weer een update van oorlogsfotograaf Tom Daams. Tom uh, is in het Midden-Oosten en houdt voor ons een dagboek bij. Gaan we verder met uh, acteur en regisseur Ben Affleck. Die is uh, sinds gisteren ja, de gevierde man in Hollywood. Zijn film Argo werd onverwacht met twee prijzen... de grote winnaar van de Golden Globes. Nou, Affleck blijkt dus eigenlijk een subliem regisseur te zijn... terwijl die jarenlang uitgekotst is als acteur, bijvoorbeeld in veel comedies. It's all right. Just try to tap into that anger that's inside you. My anger. My anger. Stupid. Ben Affleck! I need you like Ben Affleck needs acting school. He was terrible in that film. I am going to prepare for this as thoroughly as Ben Affleck prepares for a role. Well, I gotta be Henry VIII in 20 minutes. Hello. Hallo, hallo, hallo. Got it. Ja, Ben Affleck is in heel veel verschillende series waaronder South Park uh, volstrekt belachelijk gemaakt. Media redacteur van Radio 1. Bart Harleman, goedenavond. Goedenavond. Ik hoor je al lachen op de achtergrond. Ben. Altijd leuk, <laughs> altijd leuk om Ben Affleck afgezekerd te worden. <laughs> Wat is dat toch met Ben Affleck? Ik heb namelijk nou hetzelfde, ik heb helemaal niet zoveel films gezien, maar ik, ik, ik, ik trek hem heel slecht. En hij wordt volgens mij over het algemeen eh, volstrekt niet serieus genomen als acteur. Nee, dat is toch wel raar, want hij is toen toen hij kwam met Good Will Hunting in 1997... wat een film was die hij zelf uh, geschreven had, samen met Matt Damon... werd hij eigenlijk een beetje binnengehaald als de nieuwe Wonderboy van Hollywood. Ja. He, zie dat als een, een talent zijn, iemand die een, een, een, zelf een script kan schrijven... zelf voor kan zorgen dat die film er komt. Hij heeft hem niet zelf geregisseerd, overigens. En speelde natuurlijk een van uh, de hoofdrollen... hoewel Matt Damon natuurlijk eigenlijk wel het gros van de film uh, voor zijn rekening nam. Maar daar was hij nog wel goed in. Daar was hij ook nog wel goed in. En dat heeft een hele simpele reden. Met uh, Damon Ben Affleck kan eigenlijk namelijk maar één type spelen. En dat is namelijk eigenlijk zichzelf. Als je alle films bekijkt waar hij in mee heeft gespeeld, is hij. Hij is gewoon een versie van zichzelf. Dat was in Good Will Hunting was dat het ergst, want dat was dat was een film die hij zelf had geschreven, dus die rol had hij ook zo geschreven dat hij hem heel makkelijk zelf kon spelen. Uh, maar alle films die daarna komen, of je of het nou uh, uh, nou wat ze uh, Changing Lanes of uh, of uh, The Boiler Room, uh, whatever, allemaal films daarom achterna komen. hij speelt altijd hetzelfde type, namelijk een beetje. Ja, uh, aan de ene kant een soort, soort volks, uh, jongen Een beetje, weet je, een lekker normaal uh, ja. uh, de buurjongen. Alleen al wel net iets knapper dan de gemiddelde buurjongen. <laughs> uh, uh, en uh, vaak ook een beetje een soort zakenman, journalist of een, of een beurshandelaar. Of uh, de, dat soort rare, uh, beetje ja, in Amerika noemen ze dat white collar uh, banen. Ja. Dus een beetje de hoger, uh, hoger opgeleide, snelle jongen. Maar dan is hij nog wel te pruimen, zeg jij. Het gaat, het gaat vooral fout in van die, ja, nou ja, laten we even een paar doornemen. Bijvoorbeeld Pearl Harbor. Danny, come on. I'm gonna be 25. That's, I might as well be an old man. They're gonna have me be a, a flight instructor. I don't wanna teach loops and barrel rolls. I wanna be a combat fighter. Waarom is hij hier verschrikkelijk, Bart? Oh, dat ligt sowieso al aan de film, Pearl Harbor. Daar ga je dus een soort romantisch verhaal maken over... Uh, verwe, verwoven in een verhaal over een verschrikkelijke aanval... op Amerikaanse troepen waarbij duizenden mensen zijn omgekomen. En dan uh, moet je daar ook nog een soort heroïek... een soort valse heroïek dan in, uh, in verweven. Ja, daar kan Ben Affleck... Hoe, zelfs als hij, als hij een Oscar-winnende acteur was geweest... had hij van die film nog niks kunnen maken. Dus in, in die film kunnen we ben, nee. ben Affleck niet zo heel veel kwalijk nemen. Maar het zijn vooral... Uh, eigenlijk misschien wel het, het dieptepunt in zijn carrière... is. is is it Daredevil? Ik mm. hoop we daar ook een fragmentje van hebben. Laat het evenementen. He can vanish before you realize he's there. And he's the last person you never expect. Police suspect that the digital Daredevil was the one to bring the criminals to justice. How can you be a skeptic? There's no eyewitness. I mean, you know, Bigfoot has eyewitnesses. Please. Please. Wat is hier afschuwelijk aan Bart? Het verhaal is slecht. Hij acteert heel slecht, want hij speelt daar dus een, een blinde miljonair... die dan uh, uh, in zijn vrije tijd eigenlijk een soort superheld is. Hij kan dan door middel van geluid kan hij dan zien. Dat is, ik vertel, hoe ik het nu al vertel, is dus, het betekent al dat je <lacht> zo'n film al niet kunt snappen. Nee. En hij is gewoon heel slecht, omdat hij, hij is al niet... Uh, ge, bijna niet geloofwaardig als zichzelf. En laat staan dat hij dan geloofwaardig is als dus een blinde miljonair... die in zijn vrije tijd een superheld is. En dan, nou ja, dat, dat, gaat, dat verhaal gaat gewoon zo ver. En hij wilde, dat, hij wilde die rol per se spelen. Want hij is een enorme fan van, uh, van Daredevil. Dat is een bekend stripfiguur in, in Amerika. Maar dit is eigenlijk een van de weinige uh, uh, stripverfilmingen die gewoon gigantisch geflopt is. En dat heeft onder andere ermee te maken... is dat, dat gewoon hij gewoon ja, heel hij is gewoon ongeloofwaardig. Daar komt het op neer. Ah, het is gewoon verschrikkelijk. De laatste film, Giggly... He's tough. I'm the original gangster's gangster. She's tougher. People skills. These are things you're going to want to work on. Now go ahead and just take half of my bed. We'll do the whole thing professionally. Professionally. What started as an unlikely partnership. No woman, just girl. will become the summer's most irresistible romantic comedy. Ja, zelfs toen had hij in het echt ook een uh, relatie met uh, actri actrice uh, Jennifer Lopez die erin speelt. Uh, zelfs dat was al ongeloofwaardig, vond ik. Nou, überhaupt. moet je nagaan. Als je dus al niet kunt acteren dat je dus verliefd bent op de vrouw waarmee <laughs> je getrouwd bent. Vlak daarna <laughs> zijn ze overigens ook uit elkaar gegaan. Dus misschien had dat er ook wel iets mee te maken. Maar dat, dat geeft al aan is dat, ja. dat hij, hij is zo beperkt in wat hij kan. Dat dat. Nou ja, dan, dan, dat straalt ook gewoon af op het, op het, op het doek. En het maffe is dat juist in films waarin hij zichzelf regisseert... Hij zijn laatste twee films waar hij eigenlijk in gespeeld heeft... dat waren uh, The Town uit 2010 en dan nu Argo, want daar speelt hij ook weer een rol in. Waar die hij een, een, een, twee Golden Globes voor wint als regisseur? Ja, ik wou zeggen niet nee. als acteur, nee, maar wel nee. als regisseur. En uh, uh, waarin uh, bijvoorbeeld uit uh, The Town zijn tegenspeler Jeremy Renner... die zijn, die zijn broer speelt, die kreeg daar een, een Oscar voor... Uh, als Best Supporting Actor. Hij kan in dat soort films, als hij dus onderdeel is... van een soort uh, ensemble, van een groep acteurs dan is hij best de primer. Want ja, hij moet niet ja. een film in zijn eentje dragen. Dat was ook het grote probleem van, nou ja, bijvoorbeeld Giggly... want daar is hij dan de, de, de hoofdrolspeler in. En in Daredevil, dat is een film die volledig leunt op hem. En hij heeft gewoon net niet genoeg charisma om dat te kunnen dragen. Maar wel, hij kan dan blijkbaar wel net genoeg acteren... om dus in zo'n groep mee te komen. Maar is hij nou, is hij, want de, Argo heeft hij net een waanzinnige prijs voor gewonnen... is hij nou de nieuwe, de nieuwe Steven Spielberg? Uh, nou, dat vind ik misschien wel een beetje ver gaan. Hij uh, doet het heel goed. Ik, ik zat nog te bedenken met wie zou ik hem kunnen vergelijken. Toen dacht ik, nee, je zou hem misschien wel kunnen vergelijken met Clint Eastwood. Dat was natuurlijk ook een acteur die, nou ja, qua karakters niet zo heel veel verschillende rollen speelden. Er was altijd namelijk een beetje de, de, de eenzame, zwijgende, uh, ja. enge man, zullen we zeggen. Hè? Dirty Harry en al die, die westerns waar hij in gespeeld heeft. Daar zat ook niet heel veel variatie in de rollen, behalve dan dat hij een paar iconische figuren heeft neergezet. En dat kunnen we van Ben Affleck helaas nog niet zeggen. Maar die is daarna natuurlijk ook gaan regisseren. En ook zeer succesvol met Million Dollar Baby en Gran Torino. Allemaal films waar hij die, waar die ook Oscars voor gekregen heeft. Dus in dat opzicht zou je misschien wel kunnen zeggen... dat, dat zie je met voetbaltrainers ook nog wel eens. Dus dat je hoeft als, als voetbaltrainer niet een geweldige voetballer geweest te zijn... om wel een hele goede trainer te zijn. Kijk, Louis van Gaal is ook gewoon een, niet een hele goede voetballer... maar die kan wel teams zover krijgen dat, die, dat ze goede, ja. goede resultaten boeken. En dat is dus blijkbaar met Ben Affleck en met iemand als Clint Eastwood ook het geval... Dat je acteurs wel kunt opstuwen. Oh. Als je daar zelf ook een beetje van kunt profiteren. Is het mooi meegenomen. Kortom, laat hem in godsnaam alleen regisseren. Oh, alsjeblieft. <laughs> Bart Harleman. Die ziet het als uh, regisseur wel zitten. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. Walking round the room. Singing stormy weather. At 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same. Everything's different You can find the sleep But not the dream Things ain't cooking In my kitchen Strange affliction Wash your House Weather With You. Tom Daams, 28 jaar oud, oorlogsfotograaf. Je hoort hem elke dag bij ons. Hij zit momenteel in Jordanië. Hij is onderweg naar Syrië en houdt voor ons een dagboek bij van zijn reiservaringen. Nou, Tom is blij omdat hij eindelijk zijn Turkse visum heeft. Maar hij maakt zich ook zorgen over de slechte situatie van de Syrische vluchtelingen in Jordanië. Het uh, is eindelijk gebeurd. Ik heb mijn Turkse visum binnengekregen. En daar uh, nou, ben ik echt zo... Ik ben er verdomme blij mee, want ik heb daar zo lang op zitten wachten. Donderdag 17 januari vlieg ik naar Turkije met een geldig visum. En uh, nou, vanuit daar ga ik, heb ik, ga ik afspreken met een uh, jonge Koen... die uh, momenteel de contacten met het Vrij leger in uh, Turkije aan het aansterken is. Dankzij Koen van Lisat heb ik een geweldig project in Libanon kunnen doen... met de serieuze muzikanten. En uh, waar ik vervolgens ook verliefd op ben geworden. En, uh, ja. ...nu eigenlijk verwijderd van haar ben. In die tussentijd ben ik uh, druk aan het uh, corresponderen met Rima, Rima Flean, ...de uh, woordvoerster van, uh, van de Syrische oppositie in Jordanië. Want ik wil dus, naar, uh, ik wil dus nog steeds naar het Zetari-kamp. Want daar is het echt heel goed mis. Uh, er is kou, hoog water, weinig eten... ...en mensen worden daar echt aan hun lot overgelaten. het is vreselijk. Dus uh, ik, hoop, uh, ik hoop dat ik één deze dagen met Rima, daar, met Rima Flejan daarheen kan... Om te kijken ja, hoe en wat ik in beeld kan brengen. En uh, of ik haar ook eventjes kan interviewen voor de radio. Ik merk wel dat ik een beetje energie begin kwijt te raken. Omdat ik nu, ik ben, ben ik net achterkomen, al een maand in Jordanië zit. Maar zijn, uh, ik raad het niemand aan. Dit was Tom Daams vanuit Amman, Jordanië. Vondams morgen dan hoor je hem weer. Luc. Hoor je een doekje? Ja, ik gooi mijn koffie. Uh. <laughs> Goed. Zometeen schokkende schokkennieuws over de kerf van Bassi en Adriaan. Die zou namelijk in de brand zijn gestoken. Over het ware is hoor je zo meteen. Eerst even een paar vragen over Bassi en Adriaan. Vooral ook voor Erwin. die vinden het altijd hartstikke leuk. Voor ja, jullie allemaal, leuk. hoe heet de wekkerradio van Bassi en Adriaan? Robin. Robin, ja. Oh ja. Dat is goed inderdaad. Ja, ik keek het toch niet uh, leuk. Welke auto hadden Bas en Adrian? Is dat A, ja. een Nissan Primera, B, een Honda Prelude of C, een BMW 320? <laughs> ja, een Honda Prelude. Ja, ja, ja. ja. En wat is kelder in, het, kelder in het Spaans? Is dat A, Camarero, B, Tramposo of C, Contra Ciociones? Manuel. Nee. Natuurlijk. We gaan even luisteren. Nou, ik heb echt zo'n tyfushekel aan Bas Waarom toch? Dat is hartstikke leuk. Nee, het is verschrikkelijk. Als kind al was ik vier, zei ik, mama nee, ik wil niet. Echt niet. Je moest kijken. Ik wil die mama. Jij dacht altijd die vervelende clown en acrobaat, Drommels het. Dit is een aandoening, dat mensen bang zijn voor clowns. Dat heb ik ook. Goed, luk ik zo meteen weer. Nee, niet daarover. Het gaat bijna 91 over. Jou. Internet, langs Twitter, Twitter, kranten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Er wordt altijd gedacht dat als je risico's neemt, dat dat alleen maar ellendige gevolgen heeft. Maar soms is het ook goed om wat risico te nemen. Leven we van hype tot hype? Maakt dat oppervlakkig of beklijft er ook veel goeds? Steken onze microfoon eens hierin bij een van die apparaten. Het multitasken in mediagebruik neemt hand over hand toe. Dat doe ik alles tegelijk natuurlijk. Hè? Twitter, Facebook, televisie kijken. De Gids.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.